Tien uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Automobilisten die worden betrapt als ze te veel alcohol hebben gedronken... krijgen vanaf volgend jaar op het politiebureau meteen hun straf. Volgens de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, de CVOM... kan aan de hand van het promilage meteen de hoogte van de straf worden vastgesteld. Zoals het inleveren van een rijbewijs. Volgens de CVOM zijn dat geen ingewikkelde zaken... dus kunnen ze meteen worden afgehandeld op het politiebureau. De rechter komt er alleen nog aan te pas als het gaat om ernstige overtredingen. De salmonella-uitbraak door de besmette zalm van visfabrikant Foppen... heeft twee mensen het leven gekost. Het RIVM heeft bij twee oudere mensen een verband gelegd... met de bacterie die ook in de zalm is gevonden. Op dit moment zijn zeker 550 mensen ziek geworden door de besmette zalm. Alle besmette zalmproducten van Foppen zijn inmiddels uit de winkels gehaald. Bij een aanslag op een markt in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Er zouden veel mensen gewond zijn geraakt. De politie zegt dat er een krachtige autobom ontplofte op de markt... in het dorpje ten zuiden van Peshawar. De aanslag lijkt er zijn gericht tegen een pro-regeringsmilitie... die was opgericht om de Taliban te bestrijden in Pakistan. In Rotterdam zijn gisteren twee mannen opgepakt... die een politiehelikopter hadden beschenen met een laserpen... De helikopter vloog gisteren boven Rotterdam om de politie te assisteren. De piloot zag dat er een laserlampje op het toestel werd gericht... vanaf een balkon in de wijk Zevenkamp. Daar werden de twee mannen aangehouden. Eén van hen kreeg een boete van 400 euro. Dan nog het weer. In het zuidwesten regen. In de rest van het land overwegend droog. Smiddags overal regen en een stevige zuidenwind. Het wordt een graad of 13. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan nou, de verkeersinformatie twee files door werkzaamheden. Op de A2 Amsterdam-Den Bos. Tussen Maars en Knoop-het-Oude Rijn 3 kilometer. Twee rijstokken zijn daar dicht. En op de A7 Hoorn naar Zaandam. Tussen de Afrit Aven Horn en Purmerend Noord 2 kilometer. Bij Leiden is de N206 dicht. Dus de weg Leiden-Zoetermeer. Er is daar een achtervolging geweest. De weg is dicht tussen de A4 en de kanaalweg in Leiden.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter Deby en Diewertje Blok. 3,5 minuten over 10. Welkom terug bij De Nieuws Show. Over een kwartier hoort u onze chef Boeken Arie Storm. En hij heeft... Een bergboek, dus je zal een keuze moeten maken, aan. Ja, nee, dat gaat helemaal. Ik ga huiswerk opgeven straks. Ja. Oké. Okay. Nee, uh, nou, eerst even natuurlijk over de Nobelprijs voor literatuur. Ja. Is deze week uitgereikt. Dat ja. is toch altijd. Hè, Normaal gesproken een Afghaanse herder die de 26 gedichten heeft geschreven. Nou, deze keer niet, hè? Nee, maar het komt toch wel in de buurt. Tenminste. Ik denk niet dat iedereen meteen zei, oh, mooi. Nee, natuurlijk niet. Er nooit van gehoord. Nee, heb ik dan zo de pest over in? Ik heb dan geen idee. Nee, maar als je dan wel informatie SV krijgt, lees. ja, twee ja. informatie, want hij die, uh, op Facebook zet ik voor de oh, de prijs voor de beste boek filmer of zo voor de beste boekverfilming. Want Het Rode Korenveld was een heel bekende film... Ja. Uh, ja, een aantal jaren ja. geleden. En dat is gebaseerd op een boek van hem. Ah. Dus daar, daar kunnen we hem van kennen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik ook niet meteen zei... oh ja, uh, en naar de boekenkast liep... en de boeken een voor een uit de kast uh, plukte. En dat is dan ook wel weer grappig aan zo'n Nobelprijs. Dat je meteen gaat kijken... wie geeft die boeken eigenlijk uit in Nederland... als dat überhaupt wordt uitgegeven. Ja. En het schijnt zo te zijn dat Bert Bakker, Prometheus hetzelfde concern uh, die hadden die, die hebben voelden het oude het aankomen, werk. toch? Nee, die hebben wie? het oude werk. Oh. Nee, juist niet. Die hebben het oude werk. En uh, bijvoorbeeld dat rode Korenveld En die hebben ja. geloof ik twee weken voordat deze Nobelprijs bekend werd gemaakt. Oh. Uh, nou, ik weet niet twee weken, ik overdrijf misschien een beetje, maar vlak voordat uh, hebben ze dat uh, hebben ze die rechten opgegeven. En hij zit nu bij de Geus. Oh, maar daar lasse ik lasse over een uitgever die het aanvoelde ja, komen. De, dat van is van de Geus. De geus. Nou, oh, okay. ja, ik weet niet of die het echt aanvoelde komen, maar die heeft nu het recht op het uh, nieuwe werk. Gisteren in de NRC stond er een stuk van Sylvia Marijnissen. En dat, die is de nieuwe roman van deze Mo Jan aan het vertalen. Dus Het oude werk komt binnenkort bij Bert Bakker Prometheus op de markt. En het nieuwe werk gaan we bij de Geus uh, lezen. En dat komt allemaal voor Sinterklaastijd... in de winkel. Oh, denk ik. De ah ja, hij heeft de prijs voor zijn oude werk uh, gekregen. Moeten we maar tegen zeggen. Dat neem ik aan want We weten he? natuurlijk niet wat het nieuwe <laughs> werk is. <Nee>. Okay. <laughs> Hoewel dat kikkers... Dat, is al in de, dat zou je in het Chinees kunnen lezen. Kickers? Als je, <laughs> ja? Hè, als je, nou goed. Um, ja, ik hoopte zelf... Uh, je, je hebt altijd namen die genoemd worden. John, Ben, Philip Rolf. Uh, ik, uh, je hoopt al op dat. Maar uh, ik kan dus niet zeggen dat het een slechte keuze is... Want ken het werk eigenlijk ook niet. Dus, ja. uh, Mo Jan heeft de Nobelprijs. zal ik zeggen wat ik straks ga bespreken? Ja, maar. Uh, ja, ik heb inderdaad vuist dikke boeken voor me liggen. Ja. Dus ik maak misschien een beetje een onthaaste indruk of juist misschien een hyperindruk. Dat weet ik niet. Maar ik zat de hele week. Uh, Want ook de Jong is met een nieuw boek uh, gekomen. En dat lijken, Dat zijn twee boeken, maar is één roman. Oh. Meer dan 800 bladzijden. En dat is wel een gebeurtenis als ook die jongen met een boek komt. Want hij ja. komt niet zo vaak met een boek. Maar als hij dan met een boek komt. Uh, Want ja. Hoe lang is dit ook alweer geleden? Dat hij, of, uh... Ja, dat zou ik even op moeten zoeken. Maar toch al een jaar of acht of tien of ja, zo. Echt lang. Ja, dat ja, is ja, ja, de krant ja. tien. Maar... Ja. Nou ja, als je, je zijn romansen geloof dat hij in totaal cirkel in het gras. Uh, nog uh, twee, drie. kind. Uh, of waar dus in de zombieurken. Dus is een vierde roman ja, in ja. al die tijd. Ja. Dan verhalenbundels er tussendoor. Maar kind, dat is toch geen tien jaar geleden? Ik nou, wil het nog wel langer het, Terwijl jullie het even op Dat maar nu heeft hij Pier en Oceaan. en uh, nou, Dat ga ik straks over vertellen. Uh, wat ik verder bij me heb, is uh, een grote, ook trouwens een Nobelprijs kandidaat. Dus komt tegenwoordig op die lijstjes voor Ian McEwan. Grote Britse auteur. Nieuwe roman, Suikertand. Uh, een van mijn lievelingsschrijvers, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga straks uh, zeggen ja. of we deze voorkeur delen dan. Ja. <laughs> en uh, ik heb een uh, boek bij me van een uh, roman van een Nederlandse auteur... Herman Stevens' uh, Gloriejaar. En verder die twee vuistdikke boeken die je hier ziet, ja, zitten, maar, ziet liggen, Peter. Ja. Dat stel ik tussen Oek de Jong door te lezen. Dat is fascinerend. Dat is uh, Noor. Kal, ja, dat ga ik helemaal verkeerd uitspreken. Maar ik ga mijn best doen. Kal-Euve-Knausgaard. <laughs> mensen kunnen gaan SNS en, en meedoen, ja. dat helemaal. Ver... En die is bezig met een uh, cyclus. Mijn strijd heet dat. Waar kennen we dat van? Uh, Hitler, hij had ook Hitler al zo'n... Mijn... Maar het is totaal niet vergelijkbaar met, met, met het meeste werk van de Hitler, zullen we maar zeggen, mijn kant. In het Nederlands zijn ze een beetje huiverig voor die titel. En ze geven Mijn strijd, dat zijn zeven of ja, zeven romans worden dat in totaal. En in het Nederlands geven ze het één Vrede uit, net als in Noorwegen. In Noorwegen heeft het de titel mijn strijd En in het Nederlands krijg je titels als deel 1 Vader, deel 2 liefde. Ik ga er straks heel kort iets over vertellen, maar ik kom je zeker later op terug. Want het is een fascinerend project. Dat ja. mag je wel zeggen, in ieder geval dik. Uh, Oké, okay, dat uh, en meer over een kwartiertje. Uh, verder dit uur nog aandacht voor een nieuwe expositie rond de Vlaamse meester Jan van Eyck En een vooruitblik op de twintigste verjaardag van het geschiedenisradioprogramma OVT. Maar we beginnen met Nederlands succes in de Verenigde Staten. Wanneer Nederlandse artiesten tegenwoordig proberen hun slag te slaan in Amerika... dan gaat dat gepaard met veel ophef in de media die daar uitgebreid verslag van doen. In de hoogtijdagen van Barry Hay en Cornuiten, beter bekend als The Golden Earring... ging dat net even wat anders. Er is eigenlijk in ons land maar weinig blijven hangen van de successen... die de band over zee boekte. Tot nu, want het boek Golden Earring, de Amerikaanse droom... belicht de successtory van de band in de Verenigde Staten. Hoe was het daar nu echt? Daarover praten we met één van de auteurs, muziekjournalist Robert Haagsma. Hartelijk welkom. Je schreef het samen met Jeroen Ras. Ja, en klopt. bij de fans van het Eerste Uur, hè? geloof ik. Ja, fans. Ik, ik vind mezelf toch altijd net iets meer journalist uh, oh, pardon. dan fan. Nee, dat geeft niet. De journalisten maar... die kunnen ik... nooit fan zijn. Vind ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat, dat geeft helemaal niet. Maar uh, nee, ik vind het wel een hele goede band. Ik, bedoel, ik ben uh, zeer geïnteresseerd in het onderwerp uiteraard. En ik ben naar uh, heel veel optredens geweest. Ja, dat dus ik begreep, ik las ook in het boek eerste, je eerste concertbezoek... Ja. en eerste interview je eerste inderdaad, interview, als was ja, het ja, was... Ja, dat was zeker geen toeval. Ja. Nee. Um, nou ja, dit boek, wat maakt dit boek anders dan alle andere boeken... Het belicht echt een aspect of een kant van de band... die tot nu toe heel erg onderbelicht is geweest. Eigenlijk een beetje tot mijn verbazing. Er is al vrij veel geschreven, veel artikelen. Er zijn ook wel wat boeken verschenen. Maar dit is echt een kant waar eigenlijk heel weinig over bekend is. Waardoor ook wat misverstanden in de wereld zijn gekomen. En tegelijkertijd dat succes van de Golden Earring in Amerika... dat is eigenlijk wat ze heel erg onderscheidt van... De meeste andere, andere Nederlandse bands, want er, zijn, er is geen andere groep in Nederland... die kan zeggen dat ze in de jaren 60, 70 en 80 in Amerika getoerd hebben. Wat is het grootste misverstand dan daarover? Nou, dat zit soms in hele kleine dingen. Als je interviews met de Golden Earring leest... dan hebben ze altijd over dat ze er 12, 13 keer getoerd hebben. Nou, we hebben het allemaal zorgvuldig uitgezocht. Het zijn 10 keer geweest. Maar nogmaals, het oh, is dus dat een... zit bij hunzelf, Een beetje rommelige herinnering. Ja, mensen hebben vaak een slechte herinnering... over hun, hun eigen leven. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat is ook wel begrijpelijk. Ja. Maar wat misschien nog veel uh, belangrijker en bepalender is... is dat wanneer de band geïnterviewd wordt... of er worden stukken over de Golden Earing geschreven dat heel vaak het een beetje weggezet wordt als... nou ja, ze hebben twee hitjes gehad in Amerika en daar, daar dat was het dan ook al. Radar Love en wat was dat uh, Twilight, Twilight Zone. Ja, in, uh, in de jaren tachtig. Ja. En uh, we vonden het toch ook wel eens interessant om gewoon eens goed uit te zoeken... van wat hebben ze nou precies los weten te maken Is het in nou een misverstand dat het allemaal eigenlijk net niet was... Naar die teneur zie je vaak ja. terug in de, in de ja. artikelen en in de, in de interviews. En natuurlijk, uh, er zijn dingen fout gegaan. Er zijn heel veel tours geweest waar ze uh, enorm op hebben moeten toeleggen. Uh, er zijn ook een aantal uh, tours geweest... die wat betreft de bezoekersaantallen niet zo goed zijn geweest. Maar ze hebben daar toch echt wel een hele diepe indruk gemaakt. Uh, als, je de, als je nou in Amerika de naam Golden Earring uh, roept... dan maakt dat nog wel wat los absoluut, bij deze. Absoluut, absoluut. Ja? Ik, ja, ik, ben, ik ben zelf regelmatig in Amerika geweest de afgelopen twintig jaar... Nou, wat ik dan doe, dan zoek ik toch eventjes op de lokale radio... de Classic Rock-zender op. Nou, gegarandeerd, binnen twee uur komt of Twilight Zone of Radar Love voorbij. En dat geeft toch altijd wel als Hollander in Den vreemde fijn gevoel? En men weet daar dan ook waar dat vandaan komt, dat nummer? Ja, zeker. ja ja. wel het verhaal achter. Ja, ja. Want jullie hebben ook veel... Nou, natuurlijk de earring zelf. Vooral Riener Scherritsen trouwens geïnterviewd. Waarom vooral Rine Scherritsen? Om twee redenen. Hij is degene die het ontzettend leuk vindt om daarover te praten. De andere... Tot minder. Het is een band die altijd heel erg met de toekomst bezig is geweest. Dus ze hebben niet zoveel last van, van sentiment wat dat betreft. En bovendien, ik ken hem uh, een dik twintig jaar. Ik heb hem ook ja, in de loop van de jaren persoonlijk leren kennen bij thuis gekomen. En toen bleek dat hij een behoorlijk archief had op zolder. Dat lag letterlijk uh, langzaam uh, weg te kwijnen onder een laag stof. En daar heb ik boven ontfermd. En, en dat, dat, ja, dat bleek een enorme belangrijke bron. Voor en een goed geheugen, hè? En een goed geheugen. Niet aangetast door uh, drugs, drugs. Nee. drank of dat soort dingen. Was het de enige die helemaal klinisch gebleven? Ja. Hmm. ja. Hij heeft dat uh, al in de jaren zestig besloten. Hij, hij werd ja, onderdeel van een rock'n'roll-leventje... waar natuurlijk, ja, drugs gebruikt werden. vooral destijds mensen vaak aangeschoten waren. En hij heeft ja, een bepaald moment heel rationeel besluit genomen om... Uit, uit je boek blijkt dat het ja. niet al wel raar is om te kijken... dat het dan opeens weer als een soort kikker door de kamer ja. gehold werd enzovoort, ja. hè? ja, ja. ja. Ja, maar hij was toch echt wel onderdeel van de band. Ik bedoel, het was niet zo dat hij daardoor er buiten stond. Nee, helemaal niet. Hij hield misschien de boel ook wel bijeen. Ja, zeker. Nou, zeker. Wat je dan ontdekt... Als je erin verdiept, blijkt dat die tours in de jaren zeventig... echt heel veel geld gekost hebben. Waar moeten we dan aan denken? Wat voor bedragen gaat het dan om? Nou, ik denk dat dat om tonnen ging. Ja, ja. En daar zitten ook gewoon wel leuke verhalen aan. Wie betaalde dat? Uiteindelijk de band zelf. Ja, ja. Bijvoorbeeld dat ze toerden met Santana in de jaren zeventig. Dat Carlos Santana, die toen al echt een hele grote meneer was... Hè, na Woodstock. Ja, ja. En die tot de verbazing van de Iering... zat hij in een, in een bus tussen wankelende en heen en weer schuivende versterkers. Van, hè, als ze van de ene show naar de andere gingen. En de Iering hadden een beetje ook een eigen limousine. En die dachten... Nou, Dat hebben wij toch wel goed voor elkaar. Totdat ze thuis kwamen in Nederland. En de eerste rekeningen binnenkwamen van het limousinebedrijf. En bleek dat, dat moet je alle zelf en meer opgegaan op was aan die grote auto's. En dat soort dingen zijn er in allerlei vormen veel veel meer gebeurd. Zij hadden dus zelf ook een, een, een beetje een ver, ver, vertekend beeld... van hoe dat is, toeren in Amerika. Ja. Dat hadden zij ook groter gedacht ja, zeker. dan het dus in werkelijkheid is. Zeker. Eigenlijk rij je gewoon in een oude bus... Uh, ja. Van het ene concert naar het ander. Als je een beetje geld eraan overhoudt, moet je dat op die manier aanpakken. Ja, ja. Ja. En, en, maar je moet ook niet vergeten... het was pionieren voor die tijd. Hè? Het was de eerste Nederlandse band die daar echt ging toeren. Dus het was ook gewoon... Ja. Ontdekken. Je hebt een fragmentje meegenomen? Ja. Eh, wat is dat? Het is een uh, radioopname. Want het gebeurde veel in Amerika. Hè? Dan, uh, dan, uh, een lokaal radiostation nam een concert op... en het werd dan uh, later uitgezonden. Dit is uit 1978. Ze speelde in het voorprogramma van Ted Nugent. Ja. Amerikaanse meester gitarist en uh, in Nashville is het uit 1978. Oké. Okay. All right Nashville. Please give a warm welcome MCA recording artist Golden Eric. Oh. Dit kon het publiek van Ted Newton natuurlijk wel waarderen. Absoluut, ja, dat ging gewoon door. Ja, ja. Arie, je ja, komt nee, ja, uit Den Haag ik, ik en jij zit helemaal verlekkerd uh, mee te luisteren. Ja, en ik vind het heel leuk. En wat ik zo leuk aan de uring vind, is dat Haagse Engels dat ze zingen. Tenminste, ik denk dat het zo is. Maar het Barry hees Barry nou, spreekt heel goed Engels. Nou, dat is inderdaad, nou, het punt is wel leuk dat je dat even aanroert. Want dat is namelijk ook een, een, een onderdeel waar... waar, waar, waar van een punt waar, waar de, de Eering zich onderscheidt van heel veel andere bands. Dat als je bijvoorbeeld nu luistert naar de plaatjes van Q65, echt ja. Haags dat is echt Haags-Engels wat je hoort. Uh, grammaticaal klopt er ook niks van. <lacht> en het, de, de carrière van de Eering heeft echt een vlucht genomen toen in, in 67 Barry Hedenbij kwam... die in India geboren is en deels een Engelse achtergrond heeft. Precies, en echt heel en, goed Engels spreekt, ja. En daardoor ook textueel. Nummers nummer als Radar Love in Amerika... Dat wordt niet alleen door de muziek heel erg gewaardeerd... maar ook doordat die tekst ontzettend beeldend is... Uh, en daar is een grote waardering voor. Maar Arie heeft het volgens mij over die periode daarvoor. Ja, met allemaal die leuke, vriendelijke... Ja, maar dat was toch een heel ander soort muziek. Toen was het echt, ja, een, echt een Nederlandse ja, band. Ja, en het is zelfs zo, dat, misschien een leuke anekdote om heel snel... Het heeft niet zoveel met het boek te maken, maar... Ze hebben uh, ooit een tweede single uitgebracht, of wilden ze uitbrengen... en daar staat het bekantje op, not to find. En uh, dat is uh, toen, het al bij de pers, toen het al bij de perserij lag en al er vanaf rolde... Kwamen ze achter dat het grammaticaal not to be found had moeten zijn. Ja. Maar ja, met Mulo. Engels ja. uh, gestrand in de derde klas, ja. Ja. kom je op dat soort? Uh, dus ja. dat is een, een van de meest zeldzame singeltjes. Wa wanneer is dat eigenlijk omgeslagen? Want het was eigenlijk best een, een, een lieve band in Nederland met vrolijke, eigenlijk meezing nummertjes. Dit is natuurlijk heel ja. andere koek dat we net hoorden. En dat is ook het handelsmerk. Ja, uit. nou, dat is dat is in de periode 68-69 gebeurd. Ze hebben in 69 voor het eerst getoerd. Uh, nou, dat was echt wel een vuurdoop. Dat was inderdaad kleine busjes. Uh, voor programma's en ja blootgesteld worden aan die grote Amerikaanse bands... als The Doors, uh, maar ze hebben ook opgetreden met The Who, met Led Zeppelin. Ja, dan krijg je natuurlijk wel even wat voor je kiezen. Dan ja. zie je hoe dat gebeurt, Ik, met name in Amerika. De geweld gewoon. Geweld, geluid, ja. die, die, geluidsversterking in die zalen was van een totaal ander niveau... dan die rare zangzuiltjes waar ze hier in Nederland mee stonden te, te klungelen. Dus dat, dat heeft echt die omslag uh, daarvoor gezorgd. En vanaf 1970 zijn ze zeg maar, de muziekgemakers, zoals ze die eigenlijk nog steeds kennen. De, de uh, verhalen over het begin van die toenees zijn wel vrij hilarisch. Met een uh, uh, manager die zeg maar, permanent roept dat het allemaal dik voor elkaar ja, is. Ja. En werken, Freddy, nou, Haaien. Freddy Haaien. Ja. Ja. Nou, die, die, die spiegelt ze echt werkelijk uh, uh, alles voor wat ja. maar uh, fantastisch kan zijn. Ja. En er komt gewoon niks van terecht. Hè? Ja. Nou ja, goed, zet Natuurlijk, uh, hits gescoord, maar ja, ja, ze werden er wel een beetje voor de hoe zeg ik dat, voor de haaien gegooid. Uh, het was voor de haaien, ja. Onbedoelde woordspeling. Maar ja. ja, zoals ik al zei, ze waren echt aan het pionieren, dus ze kwamen uh, uh, ja in de, in de handen terecht van, van allerlei managers die toch ook niet alles even uh, goed regelden. Dus er is wat dat betreft uh, uh, een hoop fout gegaan. Maar ja, nogmaals, dit is ook een. Heel veel goed gegaan. Ja, wat, is, wat is het beste geweest wat ze daar gedaan hebben? Wat is het hoogtepunt van de Amerika-periode? Nou, dat, dat, dat, dat zijn toch wel twee punten. Dat zijn de toer, dat is de tour geweest naar na Raider Love en, en Moon 10, de plaat waar dit op staat. Ja, en uh, de tour in 83 naar uh, Cut, hè, wat eigenlijk bedoeld was als een afscheidsalbum met uh, de grote hit Twilight Zone. Dat is ook een hele goede tour voor ze geweest. En waar ging het mis? Ja, dat is ook in, in Eigenlijk in twee gevallen weer gebeurd. Ze, na de successen met Radar Love... hadden ze eigenlijk op dat, op dat punt moeten doorgaan. Op dat, in die stijl moeten doorgaan. Ze hebben toen een plaat opgenomen Switch. Een veelzeggende titel. Met een veel meer op keyboards georiënteerde sound. Waar die Amerikanen niets van moesten hebben. En die toer daarna viel ook een beetje in het water. En tien jaar later, toen ze weer terug waren... dankzij Twilight Zone en die plaat Cut... hebben ze een uh, album opgenomen News, Wat wel uh, redelijk in het verlengde daarvan lag... Uh, When the Lady Smiles had de ja. nieuwe Twilight Zone moeten worden. Dat was ook een nummer wat er wel een beetje op leek. Maar ze hebben daar met Dick Maas een, een clip bij gemaakt. waarin een non aangerand werd. En beroemde clip. Ja. Beroemde clip. En de, ja, die kwam uit in een periode dat eigenlijk ook het fenomeen-videoclip en de popmuziek een beetje in de. Wij verklaagde. hier vonden het nog wel leuk. Nou, ook niet hoor. Nee? ook niet. Nee, maar in zelfs de Verenigde Staten moesten er zelfs, niks van hebben. Zelfs Veronica heeft er uh, driftig de schaar in gezet uh, hier in die Nederland. Dat meent het zelfs. Ja, dat ja, ja, ja. Dat was hier ook punt voor. Maar zeker ja. Amerika, waar, waar popmuziek toen echt in de verdachtebank stond. Ook het fenomeen clip met groot argument. Hoezo in de verdachtebank? Nou, er waren heel veel bands die... die het, het was begin jaren tachtig, dus het fenomeen videoclip kwam op. En bands probeerden elkaar toch een beetje te overtreffen in... ja, seks, geweld, dat, dat soort beelden. En, en nou, dat zorgde dat, dat, ja. de, de vrouw van El Gore, Tipper Gore... die liep voorop om dat te bestrijden. En ja, dat was dus echt een hele actuele discussie op dat moment... En ja, daar zijn we met het agrononnee agro ja, als, ja. als ze goed management hadden gehad... hadden die gezegd van dit moet je niet doen... als je het in Amerika wil maken. Maar... Kennelijk hadden die een dag vrij. dat wel een heel goed nummer is. Nou, dat is een goed nummer. En, ja. en veel later heeft Hillary Clinton het nummer gebruikt in haar verkiezingscampagne ja. tegen Obama. waren de tijden toch veranderd? Of ja, had tot... de earing vooruitgelopen? Nee, maar ze heeft later daar sms'jes over gekregen en toen is het ook weer meteen van. Oh, toen het is het toch, oh, toen is het zeker. weer gestopt. Ja. Volgens mij ook een belangrijke reden dat het uiteindelijk niet is doorgezet is de heimwee van de jongens. Ja, zeker. Is dat? zo? Ja, zeker. Want ik heb het niet zozeer toch... Barry Hay, maar de rest wel. Volgens ja, mij. toch geprobeerd te analyseren van nou, what if? Hè? Wat, wat als nou net dingen anders hadden aangepakt? Want de band was echt heel erg groot, had heel veel, wat in hun voordeel sprak, zo dus qua muziek, qua stijl, als qua uiterlijk, en en zat er moeten gaan wonen. O ooit nog terug naar de Verenigde Staten of is dit nu wel nou, ik definitief? Ik heb het toevallig bij. eerder dit jaar nog nog eens gevraagd aan Barry Hey. Er ligt een uitnodiging van van om uh, um, om um in een uh, uh, tv-show te, ko te komen spelen, uh, uh, uh, maar. Ze willen niet meer echt gaan toeren. Uh, uh, ze kunnen bij David Letterman terecht. Die oh, heel graag nou, nou, een nee. Raider Love is het programma. Hebben. Maar echt toeren, uh, zoals ze dat destijds hebben gedaan... daar voelen ze zich toch een beetje te oud voor. Zitten zit er niet meer in. Nee. Mogen we jou hartelijk danken. Een smakelijk boek. Uh, de... Graag gedaan. Het hele verhaal over de earring dus in de VS. Robert Haagsma, daar spraken we mee. Muziekjournalist en oh. hij schreef het boek samen met Jeroen Ras. Golden Earing, de Amerikaanse droom. Meer informatie vindt u op onze website. newshow.nl. Oké, okay, Arie, kom maar achter die stapel vandaan. Ja, okay, ja nee, nee, ik luisterde geboeid naar nee, okay. de earring, earrings vroeger. Ja, ja. Ja. ja, dat is wel heel lang geleden. Ja, sorry, ja, ik, ik Frans doen. Kassenburg. Hé. Hey. Nou <laughs> ja, de tijd vliegt, want ik heb even opgezocht. Uh, Hok Werla's Kind dat is inderdaad verschenen in 2002. Dus dat is tien jaar geleden. 8, 10 jaar geleden ja. Ja. We haalden hem hier toch nog in de uitzending. Ja, ja, nou ja, ja, ja, dit programma staat ook, staat ook op Engeland. Prachtig reisje. boek, vond ik. Prachtig wel, boek. Ik vind het sowieso een prachtig auteur, Oek ja. jongen. En ik weet, ik heb je Op waar in de zomerjurken de ja. Zomerjurk in mijn handen. Dat was uh, niet zo debuut, dus er zat toch een verhalenbundel voor. De hemelvaart van Massimo. Van Massimo. Wel maar, de doorbraak. Ja, dit was echt een doorbraakboek. Dit was een bestseller, een gigantische bestseller voor Nederlandse begrippen. Op waar in de zomerjurken. Zomerjurk. Of dat nou alleen door die titel kwam, weet ik niet. Maar dat zal wel een rol gespeeld hebben. Maar dat is trouwens niet helemaal waar. Want ik las dat toen het uitkwam meteen. En toen was ik na nou, 16, 17, ik weet niet precies. En dan is het, ja, als je van, van kind naar volwassenen wil gaan, en van kinderboeken naar literatuur, en daar, dat bedoel ik niet denigrerend ten opzichte van Oek de Jong, maar dan is dit het boek dat je nog steeds moet hebben volgens mij. Of een van de boeken die je heel goed kunt lezen. Op Waaijende Zomerjurken. En nou ja, het is dus een rustige schrijver, zou je kunnen zeggen. Want hij neemt zijn tijd voor boeken. Maar als hij dan met een boek komt, uh, Nog verder is daar gelaten. Dan hebben we ook meteen wat in handen. Want ik heb ze hier. Pier en Oceaan. Ja. En uh, nou, het, het opmerkelijke is. Iedereen kijkt er naar uit. Hè, dat wordt groot aangekondigd. Het is een beetje een hype. Campagne eromheen. Het opmerkelijke is dat eigenlijk alle recensies uh, zeer positief en lovend zijn. Alleen Arjan Peters had vorige week in de Volkskrant. die slotzin, Ja, Die vind ik wel erg grappig. Uh, in Pier en Oceaan gaat het 832 pagina's lang van. Kabel, zaag, gaap en oeketjoek. <laughs> Hij vond het dus niet zo leuk. <laughs> Hij heeft het uh, kapot verveeld. Maar de enige is dat dan? Uh, ja, tot, tot nu, nu toe, toen. voor zover ja. ik dat heb overzien. Want ja. ik heb je andere recensies... Nou, wat, wat er de... in recensie staat ook, is dat er weinig ontwikkeling in zit. Nou, dat is zeker waar. Uh, ik, ik heb het nu dus uh, helemaal gelezen... En er zit niet echt een plot in. Als je denkt, er, zitten dus, er zijn uh, nou, twee, drie hoofdpersonages. Uh, Vooraamst is de jonge Abel. En Die groeit op. We gaan begin jaren 50 gaan we tot begin jaren 70. Hè? Dus we krijgen echt zo'n, we krijgen Nederland uh, te zien. Zijn moeder, prachtig personage trouwens. Uh, grootouders daar nou, die hele familie er een beetje omheen. Daar zoomt hij heel erg gedetailleerd en nauwkeurig op in. En dat levert prachtige passages op. En hij heeft het zelf een beetje vergeleken... met Op zoek naar de verloren tijd van, uh, van Marcel Proest. Duizenden pagina's. En die lees je ook niet uh, om de vraag beantwoord te krijgen... wie heeft de moord gepleegd of iets dergelijks. Dus dat zou je als bezwaar tegen het boek in kunnen brengen. Van, nou ja, uh, waar gaat dit nog ergens op af of zo? Of... Uh, Gerust heen. dat is dus niet echt het geval. Abel is aan het eind van het boek uh, een jaar of twintig... en dan wil hij gaan schrijven. En dan wil hij schrijver worden. En je zou hem dus een beetje als het al te ego van Oek Jong kunnen zien. Hè? Het begin van het schrijverschap wordt erin uh, aangekondigd. Maar als hij dan echt wat moet gaan doen, dan stopt het boek. Hè? Dus dat is... Uh, ik vind dat totaal geen bezwaar. Uh, ik vind het juist heel prettig dat er geen ontwikkeling in zit. Omdat Oek de Jong, wat mij betreft. En ik, ik, ik had er een hard hoofd in op de een of andere manier. Door die recensie van Arjan Peters en door de berichten. En ik dacht: oh jee, weer een opwaaiende zomerjurk of zoiets. Ik, ik heb het ademloos gelezen. En dat komt doordat hij echt heel gedetailleerd. de jaren 50, de jaren 60, de jaren 70 voor je oproept. En dat zit in allerlei kleine details en scènes. Het is prachtig geschreven, dus. Ja, ja, en niet zozeer barok of zo. Poest mm -hmm. is een veel beeldender schrijver... in die zin dat hij metafoor in metafoor in metafoor doet. Dat heeft ook de jongen niet. Maar hij, hij weet telkens net het juiste detail te geven. Of, een, ja, ja, een klein voorbeeldje. Uh, dat is dan misschien wat minder geslaagd. Maar om een, moment, maar om een beetje aan te ja. geven wat er gebeurt. Uh, het begint met, uh, met, die, met die moeder, Dina. En die... Uh, nou, dat is al een geweldig type. Dat is, uh, die heeft een man... En die is uh, een moedje, hè, was dat. Dat had je in de jaren 50 getrouwd. Ze is uh, hoogzwanger als ze getrouwd is. Ze komt uit een streng orthodox protestants christelijk milieu. Dus dat valt daar helemaal niet zo in de smaak. En bovendien heeft ze in een soort tehuis gewerkt met kinderen. Ze deed niks met die kinderen. Maar wel iets met de directrice van het uh, tehuis. En mevrouw was verliefd op haar. Dus dat, het, dat zit er zo heel erg ingehouden in. En met... Uh, uh, dus die vrouw zit al, zouden wij zeggen. Niet zo lekker in haar vel, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment, en daar begint het boek mee... gaat ze van Breda, waar ze inmiddels beland is... terug naar haar ouderlijke woning in, uh, in Amsterdam. Om toch even tot zichzelf te komen of zoiets. Bij die vreselijke ouders. Uh, maar goed, die zijn niet thuis. En dan uiteindelijk beland ze in Zandvoort. En daar gaat ze met meneer en mevrouw Houttuin... Houttuin op een terrasje zitten. kroketjes eten. En dan uh, staat er op het terras van de Royaal... hoger gelegen dan de drukke Boulevard was het rustig... Ondanks de warmte droeg de ober zijn zwarte jasje en een smetteloos wit voorschoot. Nou, wat ook de jongen doet, is even aangeven dat dat in die tijd nog de gewoonte was. Want ik kom nu nog op een terrasje van uh, Zandvoort. Ik wil daar niemand beledigen. Maar een zwart jasje en een smetteloos wit voorschoot kom ik er niet zo heel vaak Blo tegen. De bas daar tegen veel, hoor. <laughs> je wordt er hartstikke leuk bediend, hoor. Ja. Nou, en nou, dat is een beetje mazzel. <laughs> ja. uh, nou, dus, dus dat heeft hij geprobeerd. En dat is heel erg goed gelukt. In deze zin val ik toevallig een beetje over. Omdat als je in die tijd zelf zit. Dan valt je dat eigenlijk niet op dat iemand. Want dat had iedereen toen. Hè? Dus... Maar meestal maakt hij die. Fout als we dat zou kunnen noemen, niet. En dan, ja, dan, dan, dan, dan val je helemaal in die tijd. En dat is een uh, uh, genot om te lezen, uh, vind ik. En hij voegt er allerlei dingetjes aan toe. Uh, je zou het kunnen vergelijken met uh, boeken van Jan Siebelink of Maarten het Hart. Want er zit die streng uh, christelijke achtergrond in. En dan denk je, nou, dat hebben we misschien wel een beetje gehad. Hè? Dat, uh, dat hebben we al vaak mensen over geschreven. Wat hij eraan toevoegt, is dat, uh, of dat. Dat doet hij toch heel knap. Is dat die Abel, dat jongetje, heeft een rijk. Rijk Verbeeldingsleven. Dus die leest al die verhalen uit de Bijbel... en die ziet er platen van Jezus bij. Die komt in Amsterdam en die ziet het concertgebouw... en die denkt meteen, dat is de tempel. Dat is de tempel van de Joden uit het oude Jeruzalem. En dat gaat er als het ware... Dus die tijd krijg je dan... En die tempel en dat concertgebouw in Amsterdam... dat ja, weet hij dan een heel prachtig door elkaar te verweven. En iedereen loopt zo in zijn eigen droomwereldje rond. En daar hebben ze ook alle redenen voor. Want het leven zelf is niet altijd even gelukkig en mooi. Zijn vader bijvoorbeeld heeft een soort uh, tik van de 80 Tachtigjarige Oorlog. Die heeft hij niet persoonlijk meegemaakt, voor de goede orde. Maar die ziet de hele tijd, bij wijze van spreken... de Spanjaarden oprukken uh, in de straten. <laughs> Ik overdrijf nu een beetje. Uh, maar... Uh, en dan zelfs, zelfs uh, de mensen die uh, onsympathiek zijn in het boek... of die uh, uh, voor onsympathiek uh, uh, door, door moeten gaan... die hebben ook zo'n tik. Op een gegeven moment gaat Abel met zijn opa van, moet ik ook goed zeggen... vaders kant, ergens in Friesland op een zeilboot varen. Uh, en die opa, dat is eigenlijk helemaal geen aardig vind. Dat is een beetje een beetje starre, starre, onhartelijke man. En dan op een gegeven moment gaan ze dus zeilen... En dan trekt die opa vrijwel al zijn kleren uit... en dan gaat hij zwemmen in zo'n meer. En dan staat er ook de verborgen poel. Zijn ze eerste feest had indruk gemaakt op Abel. Maar een nog veel diepere indruk maakte het op hem... om zijn grootvader te zien zwemmen. Zittend in de boot, in de schaduw van de Elsen... zag hij een lange en spierwitte man met een bril op het water inlopen. En dat was zijn grootvader. Alleen het hoofd, de hals en de onderarmen van zijn grootvader waren gebruind. De rest van zijn lichaam was van een vreemde witheid. Wadend langs de boot, wegzakkend in de modder, verdween die pezige en een beetje stramme man in het water, totdat hij zich met een kreet voor stortte en wegzwom. Ja, je bent dit soort Dat is echt prachtig, vind ik, zoals dat gedaan is. En uh, kijk, dat is, het is bijna een beetje cliché om te zeggen... dat mensen toen alleen maar bruin op hun hoofd werden... en hun handen en dat ze helemaal wit werden. Maar hij weet het dan toch op zo'n manier op te schrijven... dat ik het helemaal voor me zie. En dan gaat die man ook op een heel bijzondere manier zwemmen. Want die heeft geen schoolzwemmen gehad. Dus die heeft dat zichzelf aangeleerd. En hij heeft ook die jongen heeft daar een perfect oog voor. En blijkbaar heeft hij zich dat heel goed kunnen herinneren. Want wij herinneren ons allemaal wel eens wat... Maar probeer het je maar eens precies zo te herinneren zoals het was... en het dan op te schrijven. Je hebt ervan genoten. Ja, Pier en Oceaan. Een die de is de titel Mondriaan, maar dat gaat een beetje oh, verder. Okay. Dat vroeg ik mij al af, maar daarvoor moet je het lezen gewoon maar. Ja, ja het, het kan verschillende betekenissen hebben. Maar uh, wat, wat, ik, wat er wel mee aangegeven wordt, is dat het ook een oer Hollands boek is. Want Mondriaan is in bepaalde opzichten dan echt een echte Nederlandse schilder. En dat doe ik niet op een wildersachtige manier of zo, maar het speelt zich in dat Nederlandse uh, land af. En daar doet Oek de Jong ook voor alles mee. Nou, ik, ik heb ervan genoten, ja. Uh, Pier en Oceaan, uh, Oek de Jong. Uh, jij was heel benieuwd, Tiootje, naar ja. Ian McEwen, hè? ik vrees al het ergste door de manier waarop je erbij zit te kijken nee, de hele nee, tijd. Nee, nee. Dat is gewoon een rare kop. Daar ga ik <laughs> er ook niks aan doen. Nee, um, uh, nou, het is wel zo dat ik een beetje... Ik vind Ian McEwan uh, technisch een van de beste schrijvers die ik ken. En ik vind, ik, naar elk boek van hem kijk ik met zeer veel uh, genoegen en nieuwsgierigheid uit. En ik verwacht er ook heel veel van. En tot op grote hoogte wordt die verwachting ook vervuld. Vind ik het ook uh, prachtig. Maar Ian McEwan vind ik soms een iets te slimme schrijver. Dus dan, een maniertje. Nou Ja, ja de, de onbetrouwbare verteller. En dan zie je de bui al aankomen. Dit boek moet het hebben, en dat ga ik niet verklappen. Mm -hmm. Eigenlijk ben ik geneigd om het wel te doen. Want dan zou ik echt goed kunnen uitleggen wat mijn geringe bezwaar tegen dit boek is. Moet het hebben van een verrassende twist aan het eind. Iets wat je zogenaamd helemaal niet ziet aankomen. En dan is alles opeens anders. Als ik het zou zeggen, dan kan niemand dat beoordelen of dat uh, echt zo is. Maar ik begrijp uit het zogenaamd dat jij het wel ziet aankomen. En ik vind het een beetje flauw zoals dat okay. gebeurt. En dat heb ik vaker bij me. Maar, zeg ik daar meteen suikertand, bij. Suikertand, heet die suikertand, week, ja. heet ja. het, ja. ja uh, maar, zeg ik daar meteen bij. Als je je daar niets van aantrekt, van dat soort handigheidjes. En ik weet ook niet zo heel goed waarom hij dat doet. Hij doet het eigenlijk in al zijn boeken. In Boetekleed deed hij het ook al. Als je je daar niks van aantrekt... is het een van de sfeervolste schrijvers die je kent. Net als bij Oek de Jong weet hij heel goed een tijd op te roepen... en in het hoofd van personages te kruipen. En nou ja, dit is toevallig ook, zou je bijna kunnen zeggen, een historische roman. In die zin dat het woord vertelt, het verhaal... Nou, nu ben ik al bijna geneigd om te verhalen wat er aan het eind gebeurt. Maar goed, het woord vertelt, zullen we maar zeggen, door uh, Safina Froome... Mijn naam is Serena Vroom. Nee, Serena Vroom is de openingzin, Rijmt op bloem, staat er in het Nederlands. En bijna 40 jaar geleden werd ik op een geheime missie... voor de Britse inlichtingendienst gestuurd. En dat is dus bijna, ze kijkt terug naar iets van bijna 40 jaar geleden. En die eerste alinea gaat er verder met... Ik kwam niet veilig terug. Binnen 18 maanden na mijn indienstreding kreeg ik ontslag... nadat ik in ongenade was gevallen en mijn geliefde te gronden had gericht had hij zelf ook zeker de hand in zijn ondergang. Eigenlijk is het hele verhaal hiermee verklapt. Het is een beetje het begin van, uh, van het boek van, uh, van, uh, van uh, Nabokov. Dat uh, nou, is, een, is van zijn romanspreekt ook met zo'n Alinea... waar hij het hele verhaal uh, weggeeft. Uh, Hoeft niet hiermee, erg te zijn. Nee, ja. daar, daarmee geeft Iermic Jumar eigenlijk aan... het uh, gaat mij niet om dat verhaal. Dat is eigenlijk bijzaak. Maar ik wil die jaren zeventig neerzetten. En die uh, MI5, hè, die, uh, die Britse geheime dienst... waar het meisje in terechtkomt... Uh, die kan die daarmee ook prachtig neerzetten. En het project waarover die schrijft is fascinerend. Dat meisje komt daar bij die geheime dienst... en ze besluiten dan een project te beginnen... om schrijvers die van niets weten een beurs te geven. Een schrijversbeurs. En ze zeggen niks tegen die schrijvers en ze selecteren wat schrijvers. En van die schrijvers verwachten ze, zonder dat ze dat al te nadrukkelijk willen doen, dat die de publieke opinie op een geheimzinnige wijze gaan sturen. Dus uh, al te linkse schrijvers worden hier niet voor uitgezocht. Maar schrijvers die een frisse kijk hebben tegen de voormalige Sovjet-Unie en tegen communisme zijn en die zich daar al over hebben geuit, die kunnen op zo'n beurs rekenen. En dat meisje gaat dus naar zo'n schrijver toe. En die schrijver mag dus van niks weten. En met zachte hand moet ze hem dan eigenlijk in de kant van de Britse geheime dienst sturen. En nou ja. Die twee worden verliefd op elkaar, dat kan ik alvast wel uh, weggeven. Uh, en dan is die geliefde die ze later te gronden uh, zal richten... en die dan op zijn manier misschien wel weer wraak neemt. Maar ze kan het boek na veertig jaar vertellen. Dus het is op de een of andere manier ook uh, goed gegaan. Maar die, die jaren zeventig en die Britse geheime dienst... en hoe die verweven was met die Britse schrijvers... ik weet niet echt of het allemaal zo gebeurd is... maar hij schrijft het zo op dat ik nu eigenlijk geen auteur meer... Uh, uit groot brittannië uit de jaren zeventig kan lezen zonder te denken... Die is allemaal fout. Tot hoever <laughs> zit jij erin? Ja, ja, ja. Ja, nou, dat, dus, Nog uh, snel even komen okay. we daar niet meer aan okay. toe. Oké, okay. nou, dat zou jammer zijn, want uh, uh, we hebben nu de jaren 50 zo'n beetje gehad, uh, jaren 60-70. Herman Stevens heeft een roman geschreven, Glorie jaren over een groep middelbare scholieren. Tenminste, daar begint het mee, eind jaren 70, in jaren 80. Uh, vijf, zes uh, van die kinderen die in de eindexamenklas zitten en die uh, nu verder gaan met hun leven. Uh, en hij vertelt dat vanuit verschillende uh, perspectief. Het voornaamste personage is ene wiel, en die heeft een geheimzinnige vriend, en die heet Loos. En er zitten nog wat jongens en meisjes omheen. En als ik dat zo vertel, dan klinkt dat misschien ja, weer zo'n groepje. Hè. Dat heeft Voskal misschien al gedaan, of je hebt te veel. Maar ook dit moet het hebben van, ja, uh, van de sfeer. Het speelt zich af in Rotterdam, in Kralingen. Uh, nou, dat is een wijk waar niet zoveel literatuur over bekend staat. Het is een chique wijk hè, in Rotterdam. Ja. Uh, moet je je niet aan armoede denken. Dit is, uh, uh, en dit is het, uh, uh, Stevens zet die wijk. Uh, uh, zo neer dat ik heb er nooit gewoond, maar ik krijg er heimwee naar als ik het lees. Ik zou er zo... Uh, ik denk, ach god, was dat mijn jeugd maar geweest. Zo blijft dat natuurlijk niet in dat hele boek. Uh, ik geloof dat Kees het hart schreef in een recensie in de Goede Amsterdammer. Uh, het uh, uh, het uh, thema van Herman Stevens is uh, verlangen en zijn wapen is stijl. En dat is wat er in dit boek gebeurt. Dus die kinderen verlangen allemaal terwijl ze het hartstikke goed hebben in die wijk naar het grote leven. En... Uh, en Terwijl ze daar, uh, daar verlangen, zien ze niet hoe geweldig ze in die wijk daar eigenlijk wonen. Terwijl er ook grote tragedies plaatsvinden. En, uh, nou, en dat uh, is inherent natuurlijk aan opgroeien, dat je verlangt. Het is, het is inherent aan de jeugd. Je weet ja. niet wat je hebt totdat je het mist, natuurlijk. Maar als ik het zo zeg, klinkt het een beetje cliché-matig. Maar dit boek is zo mooi geschreven: dat je daar nou, glorieharen nou, Ik ben nieuwsgierig. Ja. Drie boeken die je alle drie eigenlijk hartstikke mooi vond. Ja, ja. Mooi vak ja. heb jij toch? Ach ja. Kijk Ach ja. Ook en die hele dikkers, ja. die houden we te goed de, voor de volgende ja, daar, keer. Van, ik wil ook even zeggen, dan, ik ga de dus volgende uh, keer dan ga ik die knausker bespreken. En hij, komt ook, hij is dan ook in Nederland. Precies, en als ja. mensen denken, ik wil nu echt begrijpen wat die storm de hele tijd zit te zeggen, en ik wil het boek alvast gaan lezen, dat gaat helpen. Oh. En uh, ik wil het aanraden. Ja. Uh, Beginnen met vader en daarna liefde. Ja. Arie Storm, hartelijk dank. Informatie allemaal te vinden op de pagina 260 en natuurlijk ook bij ons op de website www.nieuwshow.nl. Ja. Vandaag opent in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen... het kan u ook bijna niet ontgaan zijn... de tentoonstelling De Weg naar Van Eyck heeft veel aandacht al gekregen. De expositie toont meer dan 90 Nederlandse, Franse en Duitse kunstwerken... uit de 14e en 15e eeuw, waaronder schilderijen, beelden, tekeningen... miniaturen en edelsmeetwerken, allemaal gemaakt door belangrijke Europese kunstenaars. De tentoonstelling wil aan de hand van al die werken inzicht verschaffen... In hoe en door wie die beroemde Vlaamse kunstenaar Jan Van Eyck nou werd geïnspireerd om te komen tot zijn revolutionaire en realistische stijl? Waar kwam dat vandaan? Over deze expositie praten wij met Charles Ex, directeur van het Museum Boymans van Beuningen. We hebben hem uh, via een lijnverbinding hebben wij contact, meneer Ex. Goedemorgen. Goedemorgen. Een jaar geleden toen was u te gast ook uh, in de nieuwsshow om te vertellen over uw initiatief. om via een soort kettingbrief sponsor geld bijeen mm -hmm. te sprokkelen. om deze tentoonstelling te realiseren. En het is dus gelukt. Het is gelukt? Ja, ik praat en, met een gelukkig mens. Dat sowieso. Het is een ongelooflijk innoverende uh, dag voor ons. Maar die kettingbrief, uh, in de, de officiële namens de Kring van Van Eyck. die heeft uiteindelijk 107.000 euro opgebracht doordat uh, heel veel mensen elkaar zijn gaan bellen en hebben gezegd... kom, ieder van ons duizend euro, want we vinden het zo belangrijk... dat anderen in staat zijn om deze prachtige tentoonstelling te zien. En het werkte als een trein, mag ik zeggen. Want... Als een ketting, als een trein. Deze tentoonstelling ja. is, is, is heel kostbaar. Veel kostbaarder dan andere tentoonstellingen? Het is heel kostbaar. Het is een project van, van ongeveer 1,6 miljoen euro. Hoe komt um, dat? Um, omdat alleen al het uh, verzekeren en het transporteren van de 90 eminente werken uh, 750.000 euro heeft gekost. En Dat zijn uh, zulke belangrijke stukken dat je de, nou, de verzekerde waardes per stuk durf ik bijna niet eens uit te spreken. Uh, de voorbereiding was heel ingewikkeld. Um, we hebben een, uh, een hele mooie publicatie kunnen maken. Dus uh, het wetenschappelijk onderzoek waar het ook hoort te zijn een belangrijke plaats gegeven in het museum. Fantastisch project en iets waar we heel trots op zijn. Ja. Waarom wil, moest deze tentoonstelling er komen? Wat, wat wil u laten zien aan de bezoeker? Uh, we zijn natuurlijk in de eerste plaats uh, als enige in Nederland... zijn wij eigenaar van een schilderij van Jan van Eyck. Uh, de drie Maria's aan het graf. Dat zeg ik nu met grote stelligheid. We wisten niet of het misschien ook nog van zijn broer had kunnen zijn, Hubert van Eyck. Het was hard toe aan een conservering en restauratie. Uh, we hebben daarnaast hebben wij in het Boijmans een aantal zeer, zeer vroege... Zuid-Nederlandse en Noord-Nederlandse stukken die nooit goed in hun context hebben ge gezeten. En daarnaast de vraag, hoe komt dat mysterie tot stand dat plotseling een dergelijk groot talent als Van Eyck opstaat, 600 jaar geleden. Hoe kan dat als het um, uh, alleen maar van hem zou zijn? Een kunstenaar werkt altijd in zijn context, gaat altijd uit van impulsen in zijn omgeving. Dus er moet iets zijn geweest dat wij nog niet kennen of nog niet hebben kunnen leren kennen wat de weg naar Van Eyck heeft mogelijk gemaakt. En we wilden dus enerzijds zijn talent laten zien... en anderzijds de mensen die hem zeg maar, het, het, het opkontje hebben gegeven... Om het, eh, om het te worden wat hij is, dat wilden we tonen. Precies. Wie ooit uh, met zijn neus voor het lam gods heeft gestaan... en zich natuurlijk over een paar dingen verbaast... namelijk A, dat dat schilderij nog zo gigantisch helder van kleuren is... en bovendien die voorstellingen die zo ja, bijzonder geschilderd zijn... Uh, dan is dus de volgende vraag die u zich eigenlijk stelt. Waar komt dat vandaan? Komt dat uit het niks? Of is dat toch een ontwikkeling geweest? Ja. Nou, Het leuke is dat je bij ons nu heel goed kunt zien dat er een enorme ontwikkeling was. En tegelijkertijd dat Van Eyck een revolutie is. He, dus je komt letterlijk in de binnenring van de tentoonstelling kom je voor zijn eigen werk te staan. He. Vijf prachtige schilderijen, tekeningen, miniaturen. En dan zie je ineens dat de stappen die hij doet, dat die zoveel verder gaan... maar dat hij wel meeneemt wat anderen hem hebben aangereikt. Dus iets in de compositie, um, de manier waarop hij het materiaal, de olieverf, weet toe te passen. Hij is de eerste, die goud, uh, in Burgondië, is een keer uitgerekend dat daar in bladgoud... ongeveer een oppervlakte van duizend vierkante meter is gebruikt om dingen van goud te laten lijken. He, bladgoud is natuurlijk ook goud. Mm -hmm. Van Eyck zei, moet je horen, ik maak verf die goudkleurig is, en daar ga ik mee schilderen. Dus eigenlijk zou je het heel makkelijk kunnen zeggen... door te, uh, door te stellen dat Van Eyck als schilder... plotseling illusie kon weergeven. En daarmee ging hij in één keer ging die verder dan... zeg maar Sluiter, die fantastische beelden sneed... Uh, de mooiste wandtapijten, de beste miniatuurmakers. Hij kon iets toevoegen wat in het menselijk talent zat. Zijn talent. En wat hij ook durfde te laten zien. Want dat was ook belangrijk. Hè? Sommige maar mensen hebben, hebben talent. niet echt de vinger erachter gekregen... waarom hij dat nou ineens toch ging doen. Nou, de, ja, wat het nou heel, precies geweest is, want het is, to, het is echt je, je revolutionair kunt, te noemen. Ja, kijk, daar hangt tegenover zijn werk hangt een heel mooi schilderij van een onbekende, daar heb je het al, onbekende meester uit Frankfurt. Dat heet het Paradijstuintje. Dat is een ongelooflijk schilderij. Ik heb het uh, nou, al vele keren bewonderd in de tijd dat het hier werd opgehangen en binnengebracht. Daar zie je. Iets van dertien vogeltjes, insecten en allerlei details in. Dus ineens een natuurbeleving die heel erg bij die tijd past. Dat heet, een beetje, dat heet moderne devotie in die tijd. Dus mensen begonnen plotseling het goddelijke te zien in het detail. En zeiden, God moet ook op aarde zijn. Het aardsparadijs. Het werd ze aangekondigd. Je wacht erop op een gegeven moment. Je hebt het al 1400 jaar gehoord dat het eraan komt. En in één keer kunnen schilders dat laten zien. Dat is een voorbode geweest van wat Van Eyck daarna gaat doen. Dus plotseling zie je dat Van Eyck durft om in detail te gaan en om de schoonheid van de wereld... in een hele woeste tijd... Hè, Huizinga heeft er prachtig over geschreven... met oorlog en verwoesting en pest en alles wat misschien... in de middeleeuwen, ja. ja. een derde van de wereldbevolking is in die tijd gestorven aan allerlei plagen. En vla, de, Vlamingen, de Vlamingen en de Nederlanders... Het, is de, het, het grote zuidelijke Nederland en het noordelijke Nederland... kwam door de sterke steden en door de Burgondische hoven... daar grandioos doorheen en startte een mecenaat waar de Van ijs onder andere enorm in hebben kunnen floreren. En dat is ongehoord, en dat had alles te maken met de geest van die tijd. Hè. Luister eens naar de polyfone muziek uit die periode. Je weet niet wat je hoort. Het is zo helder en zo ja, overtuigend. Het is etherisch. De tentoonstelling die u nu gemaakt heeft, blijft die alleen voor Boymans of gaat die daarna ook nog op reis? We hebben een geweldige partner gevonden in de Alte Altegemeldesamlung in Berlijn. De collega's hebben ons met hun kennis en hun stukken enorm verbeterd. Uiteindelijk is de tentoonstelling alleen in Rotterdam te zien. Dat hebben we een goed overleg gedaan. Omdat Berlijn, u gelooft het misschien niet, maar het financieel niet rondkreeg. Oh. Wij hebben hem daardoor Ze wel... Een... Hoe zou Kettingbrief in het Duits heten? <laughs> Dat durf ik niet te vertalen, oh. live. Oké. Okay. <laughs> Zeg maar buitengewoon de moeite waard in ieder geval. En tot en, ik, en met 10 februari. Ik, ik durf het, ik durf het ja. te beweren, ja. Ja. ja. Nou, tot en met 10 februari, dus in Rotterdam. Hartelijk dank. Wij spraken met directeur van het museum Boymans van Beuningen, Sjarel Ex. Naar aanleiding van de tentoonstelling De Weg naar Van Eijk. Meer informatie ook weer op onze site nieuwshow.nl. Enkele weken geleden besteden we in de Nieuwshow aandacht aan een nieuw vak op de middelbare school: Big History. En daarom wordt de 3,7 miljard jaar dat onze aarde oud is behandeld in twee jaar. En we dragen nu ons steentje daarvoor bij... door in Luttele 15 minuten de geschiedenis van de afgelopen 3000 jaar... gewoon maar even door te fietsen. <gacht> Dit als vooruitblik op het monsterproject... dat morgenochtend vanaf 7 uur te beluisteren valt... op Radio 1 ter gelegenheid van het 20 jaar bestaan... van het VPRO-geschiedenisprogramma OVT. We hebben hier zitten, Jos Palm en Paul van der Gaag. Uh, nou ja, jullie krijgen nu extra zendtijd. De VPRO zal wel geen zendtijd meer hebben de komende maanden. Met die zeven uur die jullie uh, opruiken. Ja, nee, dat is een beetje op. Maar ja, dat ja. moet toch bezuinigd worden, dus dat komt toch gewoon goed. Oké, oké, oké. Wat gaan we doen in die zeven uur? Ja, Paul, zeg het, me valt het maar eens even samen. Nou, we beginnen om zeven uur in de oudheid. Uh, dan behandelen we dus al een periode van uh, meer dan duizend jaar. Uh, in een maar, uurtje? Maar is er, dat uurtje? is niet de categorie dat er weer Phoeniciërs in de rond te varen en zo, toch? Of wel? Ja, je weet het nooit. Je, je, je, je, je, weet, je weet het nooit wat er allemaal zo voorbij komt. Maar Phoeniciërs, Egypte, farao, nou, alles wat wij vroeger in de middelbare schoolboekjes zo lazen... Hè, dat is ook iets verbijsterends, vind ik altijd. Als je terugdenkt aan die middelbare schoolboekjes uit de oude tijd dan las je lang over die saaie Egyptenaren... met hun, met hun piramides of Mesopotamiërs met die tuinen van Babylon en de wetboeken van Hammurabi. En op een of andere manier werd de illusie gewekt... dat dat met ons te maken had. Ja. Terwijl het natuurlijk net zulke Rare beschavingen zijn met, met, met, een, met een god aan de bovenkant, een priester en, en een soort een halve koning die een soort god is. die niets te maken, in, vee, in wezen niets te maken heeft met de samenleving die wij later zijn gaan ontwikkelen. Het is net als je naar het oude China kijkt. Bladzijde vul. En dan, als je dan eindelijk je daardoorheen had. kwam je ook nog een keer bij de oude Grieken en bij Athene. En dan kwam het langzaam maar zeker richting Renaissance, Franse Revolutie, Maar laten heb dat dan, dan dus een beetje zitten. Jullie, jullie hebben een keuze gemaakt. Jullie gaan het. Maar een uur Behabdbaar voor de oudheid maken. is toch een niet uur de voor de ou oudheid ja. is. Uh, Wat zijn die ja. keuzes geweest, Paul? Uh, nou, We hebben die keuzes erg afhang laten afhangen van gasten... die we de afgelopen twintig uh, jaar in het programma hebben gehad. Dat zijn uh, veel historici, schrijvers... mensen die uh, nadenken over het verleden, daarover uh, geschreven hebben... goed verhalen over kunnen vertellen. En ja, wij hebben... Uh, de beste verhalenvertellers uit die afgelopen twintig ja. jaar bij elkaar te zetten. En daar zitten verhalenvertellers bij over de oudheid, over de middeleeuwen... over de uh, renaissance en heel veel natuurlijk over de, de meer recente geschiedenis. Daarom hebben we ook wat iets meer ruimte ingeruimd... voor zeg maar, de afgelopen 200 jaar dan voor al die duizenden we, we jaren even, daarvoor. We doen ook even wat namen. Ja. Geert, Mark, uh, ja. Herman Pleij... Uh, Nelke Noordervlieft. Noordervlief. Noordervlief. Ja. Uh, nou, Antal van Hoofd. Antal van Hoofd, uh, van Hoofd ja. Ja, eigenlijk komt het hier op neer. Lieve als, Joris als, als er morgen uh, een bom valt nee, ja. op, op de Prinsenhof van Delft... waar we zitten, kan de hele geschiedschrijving ja. in Nederland opnieuw beginnen. Okay. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dan, dan zitten we eens zonder ja. uh, historisch kapitaal. En ook Maarten van Rossum natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maarten van Rossum, die nu oh, die is weer back de from uh, the for, USA. For, for, ja. President. ja, dat zie ik ja. de hele tijd op de televisie. Ja. Een heel belangrijke vraag die jullie stellen aan je gasten... is jouw kernmoment... In de geschiedenis. Ja. He? Wat bedoel je precies? Gasten... Even, we leggen eens uit wat je met dat kernmoment bedoelt. Uh, nou, we hebben al die gasten dan binnen de periode waar dat uur over gaat, hebben we gevraagd of, ja. wat voor hun een kernmoment voor die periode is. Dus ah. niet eigenlijk uh, hun, dus niet eigen, hun, persoonlijke niet hun persoonlijke kernmoment, kernmoment maar als zij naar die periode kijken, wat uh -huh. vinden zij dan het kernmoment voor die periode? En, uh, nou, een, een grappig voorbeeld daarvan is dat uh, een Spaanse historica, die ooit een boek heeft geschreven over uh, de 80-jarige oorlog of de opstand, maar dan door Spaanse ogen, die heeft gekozen als kernmoment de moord op Willem van Oranje. Die heeft plaatsgevonden op de locatie waar wij morgen uitzenden. Ja, en het leuke is dat natuurlijk in de rest ja. van de geschiedenisboeken, als je een Engels geschiedenisboek openslaat over de wereldgeschiedenis, is Willem van Oranje komt er amper een voor, maar het is toch leuk. Dat dat, dat dat gebeurt. En maar, legt ze ook uit waarom dat voor haar een, een kernmoment is. Ik denk dat het is wel. natuurlijk wel fijn. ik, ja, ik wel. ben heel benieuwd. zijn ja. ja. ja, nou, nou, ook heel zij heeft dat door Spaanse ogen beschreven. Ja. Dus kunnen we wel een beetje we naar gissen natuurlijk. In haar ogen, in de ogen van het Spanje van die 16e eeuw is Willem van Oranje een soort binladen, een soort terrorist die het zomaar aandurft om de opdracht, om een opstand te komen tegen Spanien. het goddelijk gezag. Ja. He, dat, dat is net zo verbijsterend als dat nu iemand in opstand komt... tegen de president van Amerika en die een rare jurk draagt. Dat moet die wereld absoluut niet begrepen hebben. Dat, dat is een klap in het gezicht van die samenleving van toen. En dat gaat zij, onge... vermoed ik althans, ja. Ja. uitleggen. Ja. Het, is natuurlijk, het, het, is, het lijkt een hele makkelijke vraag... maar het lijkt me waanzinnig moeilijk om dat te bedenken. En jullie hebben natuurlijk ook bij jezelf te raden gegaan... Uh, hoe dat voor jullie zelf zou zijn. Hè? Wat, wat is jullie kernmoment? Als je kijkt naar de, de nieuwste geschiedenis. Laten we dichtbij, zo dicht mogelijk bij huis houden, de, de, de vorige eeuw. Tot nu. Ja. Nou, mag ik zo vrij zijn daar niet aan mee te gaan? ik, uh... ik nou, aan de kernmoment van Je hebt die tijd. Zo lastig okay. is het dus. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, heb als, ik zou dan uh, kiezen voor de uh, Japanse aanval op uh, Indië. En dan vraag je natuurlijk wel waarom. Ja. Omdat, eh, ja, vanuit het Nederlands perspectief is dat heel duidelijk. Dat is een laffe aanval geweest. En eh, het begin van het einde geweest van dat eh, mooie rijk. En de, alle verhalen van eh, de, de kampen die daarbij zitten. De haat tegen Hirohito en de Jap. Maar als je in Indonesië komt, is dat alweer een heel ander verhaal. Ik ben op nieuw guinea geweest. Het enige moment, monument voor de Tweede Wereldoorlog wat je daar ziet... Uh, is een monument niet voor gevallen Nederlanders... niet voor gesneuvelde uh, uh, Indonesiërs... maar voor gesneuvelde Japanners. En uh, voor Indonesië is dat ook een nieuw begin geweest. Uh, en uh, niet alleen voor Indonesië. In heel Azië is, denk ik, die Tweede Wereldoorlog... een enorme katalysator geweest. Kijk ook naar India zo. Een enorme katalysator geweest voor de dekolonisatie. Het is daardoor veel sneller gegaan. Dus... Je, je, je kan er op meerdere manieren naar die geschiedenis ja. kijken. En bovendien voor Nederland is het natuurlijk ook een mooi moment. Omdat het uh, ja, eigenlijk het moment is dat Nederland... tot zijn ware proporties wordt teruggebracht en geen wereldrijk meer is. Maar gewoon het landje wat we ja. nu ook nog zijn. He? Ja, De Jap als ja. breekijzer van, de moderne, van, het, kolo, van het, het ophouden van het koloniale wereldrijk... wat Europa was. Jos Palm, jij weet het gewoon. Je vindt het gewoon een te ingewikkelde Nee hoor, ik, ik, ik heb wel een antwoord. Als we daar nog heel even voor hebben... Hij wil het is een andere lang. eeuw. Ja. Nee, ik ga gewoon naar 1806... En naar, naar het, oh, naar, op naar... zo'n manier, de eeuw beviel je niet. Nee, dat de kan eeuw niet, nee. <laughs> Ach, 1800, nou, De eeuw bevalt me wel, maar ik vind dit nog. Dit, dit, dit ja. komt vanzelf weer bij die eeuw terecht. In 1806 is de slag bij Jena en dan hakt Napoleon de Pruisen in de pan. En in Jena, het plaatsje waar dat gebeurt, woont de filosoof uh, Hegel. En Hegel heeft op dat moment net de Fenomenologie des Geistes uh, uh, afgeschreven. Dat manuscript heeft hij ingeleverd. Dat is een heel dik boek waarin staat hoe de geschiedenis zal aflopen. En Hegel hoort dan kanongebulden op de achtergrond... als hij dat manuscript gaat inleveren. En hij denkt, ah, daar vindt de geschiedenis plaats. En een paar uur later op diezelfde dag kijkt Hegel uit zijn raam. En dan komt Napoleon op een groot wit paard langs marcheren... met achteraan hem aan de vrijheid, gelijkheid en broederschap in uniform. 1806. En Hegel constateert... ik zie de wereldgeest, te paard, onder mijn raam voorbij komen. Ik zie de vooruitgang van de geschiedenis. Ik zie de vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nou, het aardige is natuurlijk, is 1806, dan duurt het nog 200 jaar... voordat Europa de Nobelprijs voor de Vrede gaat verdienen. Minst, want het komt ja. eerst nog 150 jaar oorlog, Hitler, Stalin enzovoort. En voor die tijd is het zo dat alles naar 1806 toe... dan worden de burgers, laten zich beïnvloeden door de paus... door de keizers, door de koningen, door de ridders. Dus 1806 is zo'n prachtig punt waarvan je kunt zeggen... er is een weg naartoe en er is een weg vanaf, maar het duurt nog anderhalve eeuw voordat de mensen zich niet meer laten beetnemen... door allerlei raden, is en ideologieën. Mm -hmm. En nu zijn we dan maar zo is, ver... Is dat wel zo, Jos? Ja, dat, ja, dat, dat houden we wel veel te houden. Nee, want <laughs> we lopen nu achter Mark Rutte of, of, of Rooney aan en dat, ja. Nee, maar goed, uit, uit de manier waarop jullie allebei je keus maken... blijkt natuurlijk al dat je op zoek bent naar net die andere invalshoek... die op een of andere manier het verhaal vertelt... wat je nog niet gehoord hebt. Ja. Ja, ja. ja nou ja, je hebt in ieder geval het bekende verhaal... Op normaal gesproken wat, wat, uh, is 1500, ja. is Karel de Vijfde geboren... 1600 lag bij Nieuwpoort, toch? Ja. Zoiets. Ja, maar het komt u in een, een ja. Ja. hè? Ja, ja, ja, ja, en we willen je niet verbeteren... want nee. het van Karel de Vijfde klopt ja. niet helemaal. Maar er komt een verhaal bij en het wordt in een context geplaatst. En dat, ja. is, ook, dat is ook reden, volgens mij, van de populariteit... van een programma als uh, wat jullie brengen. En geschiedenis is ook steeds populairder aan het worden. Komt dat door dat er op deze manier steeds meer naar gekeken wordt... Ik denk dat het al heel lang populair is. En dat, dat uh, toen wij begonnen met geschiedenisprogramma's maken... Uh, dat is eigenlijk al voor OVT, toen maakten we historische documentaires. En toen bleek al dat, uh, dat daar ontzettend veel reacties op kwamen... dat dat ontzettend leeftijd dat mensen heel graag verhalen over vroeger horen. Uh, het is misschien in die naoorlogse periode een tijd lang zo geweest... dat iedereen liever vooruit keek dan terug. Maar ik denk dat, dat die omslag, dat dat in de jaren zeventig al is geweest... dat mensen ook toch steeds weer graag terugkijken... En, uh, en, en er was gewoon weinig. Ja, kijk, het is ook een beetje dus, heel kort door de bocht. Er is geen god meer. Er is geen kerk meer. Want de er is, heeft, er is Ja, we hebben alleen de, ja. de verhalen, de ja. geschiedenis, ja. ja. Je hebt een je hebt tijd lang nog de filosofie gehad... we dat in dat gat leek te springen, maar dat is ook een beetje over... Uh, ja, het is, de geschiedenis helpt toch een beetje te ontdekken wie we zijn... hoe het in elkaar zit en dat we moeizaam voorthobbelen op deze aarde. En als dat iets duidelijk maakt, is de geschiedenis maakt dat steeds opnieuw weer duidelijk... hoe. Iedereen zich elke keer weer vergist en toch dingen presteert. Het is, het is zo prachtig. Het is bijna mooier dan literatuur. En maar dat is dus denk echt, wat denk wat je, de verklaring ontdekken. voor die grote populariteit? Ja, denk die, ik wel. Ik zou het anders niet weten. Volgens jullie gevoel al dus langer is voor geschiedenis. Want ik heb het idee dat het toch pas 6 ja, nee, jaar of 10 misschien... Het, het is een jaar of 10 zodat er steeds meer aandacht voor komt. En misschien wel meer boeken, tijdschriften... ook andere programma's er aandacht aan besteden. Ja, maar zo, ik zeg ja. dat die interesse... Mm -hmm. Die, die, die was er al wel, denk ik. Zijn al die ja. mensen die jullie dus overgehouden hebben uit 20 jaar programma maken, hebben jullie die allemaal uitgebreid voorgesproken en weet je eigenlijk wat er morgen gaat gebeuren? Of kan het nog wel eens een hele onverwachte kant op gaan? Ik hoop dat, dat wat jij zegt gebeurt, maar waarschijnlijk doet iedereen netjes wat ze van ze gevraagd hebben. Ja. Juist, want jullie hebben wel iets gevraagd. Nou, we hebben ze dat kernmoment gevraagd. We ja. hebben niet heel uitgebreid met ze doorgesproken wat we allemaal precies. Uh, in dat uur waar zij dan te gast in zijn uh, komen vertellen. Dat hoeft bij die mensen ook niet. Die zijn zo gewend. Maar weten te jullie nu wat die kernmomenten zijn, allemaal? Ja, ja, ja. Maar ja alleen niet dat het, ja, het verhaal erbij. Ja, maar dat kennen wat van ze dan allemaal gaan vertellen. Ja, ja. ja. op, op, op, op, op zeg maar ja. gissend, vermoedend en in het beste geval in een soort telegramstijl. Ja. Ja. Dat je weet. Uh, Luther zit er geloof ik niet bij, dat dus heb je al zoiets. Luther ja, dat je ook niet vijf, helemaal als presentator met je mond van tanden zit. Nee, dat heb onze... En weet je, wij doen het ook al een jaar of twaalf, of sommigen van ons is... al een jaar of achttien, en lezen ook wel eens een boek. Dus ik denk dat we ons wel dapper erheen gaan slaan. Gaan we ook nog historische fragmenten horen? Dan kan je natuurlijk niet zo heel ver terug in de tijd. In de laatste uren gaan we er een paar horen, maar het zijn er niet zoveel als gebruikelijk. Ja, maar wel extra hele leuke en hele aparte kan je een tipje van de sluier. Uh, nou, Er stond in de, in de NRC in de aankondiging van ons programma... een foto van Sukarno. Sukarno zal heel even aan het woord komen in het Nederlands. Ja, en, ja. en hij blijkt heel veel van Nederland te weten in dat fragment. Ja. Meer dan de gemiddelde Nederlander. Ja. Dat wij... heeft hij allemaal geleerd op de, op de, op de, op de middelbare school in, in uh, ons Indië. Ja. Hebben wij in, in vergelijking met andere landen een soort inhaalslag gemaakt... als het gaat om uh, populariteit uh, van de geschiedenis... Nou, dat denk ik niet. Ik denk, dat, zie je. Ik denk dat, dat, dat, dat het een beetje samenvalt als je kijkt naar die hele discussies en eindeloze debatten over kanon en historisch museum. Dat, dat vindt overal in het, in het Westen, uh, als je de mensen uh, vergelijkbare westerse landen bedoelt: mm -hmm. ja. Frankrijk, Engeland. Ja. Engeland, ja. Uh, precies. Ja, dus precies hetzelfde probleem. Nou, daar neemt het, ja, het BBC een wat langere traditie natuurlijk. In Alleen, het ja, het ja, het gemakker, en daar neemt het ja, toch ja, ook ja. in het volksbeleven een veel grotere plek in? Ja, ja maar je kunt zeggen: ik heb Napoleon. Of ik heb Dirk van Hogendorp om naar terug te kijken. Dat is natuurlijk to toch ook een verschil. Of ik heb César om naar terug te kijken. Of de Goal. Mm. Ja, wat hebben wij? Kan, ja, kan dat je mij nog even iets vertellen over Dirk van Hogendorp? Ja, want ik heb is... geen idee. Dirk van Hogendorp, dus mag je dat, nog is even kwijt. dat is, is, oran... is, is zo'n zo windvaantje, geloof ik. Dat is ergens eind 19de, uh, begin 19e eeuw. Napoleon bezet Nederland. En hij is dan ambtenaar, hoge, hoge bestuurlijk ambtenaar onder Napoleon. En als we dan een koning krijgen, gaat hij weer met die koning mee. Gewoon een Nederlander zoals een Nederlander hoort te zijn. <laughs> Zo. nou ja. Weinig kleurrijk, gewoon heel... Oh, ja. maar, waarmee we Deegelijk automatisch neerlijk. uiteindelijk omschakelen naar de Tweede Wereldoorlog? Nou ja, dat is natuurlijk ook weer het is ook een beetje geintje. Hè? Want het is aan de andere kant ook zo dat er ook veel... De... Natuurlijk is dat hoe er gekeken wordt naar de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind het ook wel terecht dat er steeds beter opgelet wordt... dat er ook wel degelijk mensen in het verzet zaten... en dat het ook een onmogelijke positie was. Hè? Even nog referent aan het boek van Bart van der Boom, wat weten wij wat wij weten van niets over de Nederlanders de gewone Nederlanders en de holocaust... Het is jarenlang gedacht van... of dat is een beetje de stemming in de laatste tijd... als er iets gebeurde, keken we allemaal de andere kant op. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel geweest. En dat boek bewijst heel mooi dat mensen eigenlijk vaak dachten... het is verschrikkelijk wat er gebeurt, maar niet wisten wat ze moesten doen. Nee. En ik denk dus dat we ook enige voorzichtigheid moeten betrachten... maar dat de Nederlander van nature niet de meest dappere is. Nou ja, we hebben nog net die film over de Nederlandse soldaten in... Uh, waar is het? Uh, in Afghanistan, geloof ik, hè? die missie die ja. iemand gemaakt heeft. Robert en het viel me ook op dat die, die, die, die maker van die filming... bij zijn naam Erik kwijt. Robert zei Oei. Dat, precies, dat hij zei... Ja, Nederlanders kunnen gewoon eigenlijk niet vechten. En ja. eindelijk willen ze niet liever dan dat die jongens daar zitten. Maar het mag ook niet van Nederland. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ja, wij, wij hebben zelf ooit ook twee documentaires... over het geschiedenis van het Vreemdelingenlegioen uitgezonden. En daar bleek dat ook zonneklaar uit... dat Nederlanders die bij het Vreemdelingenlegioen... die zetten ze het liefst in de keuken. Dat... Je kent het, op een goed moment is het over. U hoorde Paul van der Graag en Jos Palm. Morgen dus, zeven uur lang...